Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt extra geld voor bedrijven nu de lockdown drie weken wordt verlengd, werd vanavond gezegd op de persconferentie. Dat extra geld zal welkom zijn, want een kwart van de bedrijven komt waarschijnlijk binnen een paar maanden in grote geldnood. ABN AMRO heeft dat uit laten zoeken. Uh, schoonmakers, uh, uh, VVE-beheerders, het uh, is gewoon uh, beveiligers, het is... It is... Het is niet één duidelijk aanwijsbare groep, alleen in termen van het aantal bedrijven en natuurlijk daarachter ook het aantal uh, werkenden wat daarmee in gevaar komt. Uh, ja, dat, dat telt wel heel erg op. Hoe de extra steun er precies uit komt te zien is nog niet duidelijk. Daarover overleggen de ministers nog met het bedrijfsleven. Na de persco komt premier Rutte in één keer door naar een spoedoverleg met zijn kabinet. Die overleggen nu over of ze moeten aftreden vanwege de toeslagenaffaire. Door grote fouten bij de Belastingdienst werden ouders onterecht behandeld als fraudeurs... en moesten ze duizenden euro's terugbetalen. Oppositiepartijen willen dat het kabinet daarom aftreedt. De burgemeester van Den Haag greep niet in bij een demonstratie op Oudjaarsdag omdat er veel kinderen bij waren. In de wijk Duindorp gingen op de laatste dag van 2020 honderden mensen feestvierend de straat op als alternatief voor de vreugdevuren. De burgemeester keurde dat goed en daarop kreeg hij veel kritiek. Vanavond moest hij zich verantwoorden. Hij zegt nu dat hij dus niet ingreep omdat er veel kinderen bij waren en de organisator zich aan de afspraken hield. En er is gevoetbald in de eredivisie. Vitesse won thuis met 1-0 van FC Utrecht. Daardoor zijn de Arnhemmers nu gedeeld koploper met net zoveel punten als Ajax. Al wil Vitesse-keeper Pasveer niet te vroeg juichen. Nee, we moeten wel reëel blijven. Kijk, we zijn absoluut op de goede weg. Uh, maar het seizoen is nog hartstikke lang. Dus uh, We kunnen nu helemaal zeggen, ja, we gaan om de titel. Maar dat is, uh, dat is wel belachelijk zijn we nu al te roepen. Ja, hoe lang Vitesse-koploper blijft is nog maar de vraag. Ajax speelt donderdag nog tegen FC Twente. FC Emmen staat nog steeds helemaal onderaan in de Eredivisie. De club verloor vanavond met 4-0 van Heracles Almelo. Het weer nog. Het kan vannacht licht vriezen en ook een beetje glad zijn. Morgen heel wisselend. Er is zon, maar er zijn ook enkele buien. Het wordt 6 of 7 graden. Iedereen verlangt naar een leven zonder coronaregels. Vaccineren is hierin de belangrijkste stap. En die stap komt steeds dichterbij.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 Morgen ernstig ziek, heb ik nooit meer leuk publiek, moet ik in de elfcel gaan wonen, ga ze kallobos uitklonen, heb ik acht achterstopte vaten, kan ik morgen niet meer praten, val ik uit een raam, zijn, zal ik nooit meer dronken zijn, Het maar niet uit Maar het is mijn dag, het is mijn dag. Als dat de Duitsers komen, eerst eh, Het is mijn dag, met je dat is mooi, mijn dag. Echt lachen. Het is mijn dag. Stel maar een dag nee, echt wel. Mijn Het is echt mijn dag, nee, serieus niet serieus. Echt niet. mijn dag, Muld. Het is mijn dag. Oh mama! Echt harskelijk lachen. trying to hurt you i need you to read between the lines calling me out in this unfair told you i don't wanna go there swear that i can taste it all your expectations rising up but push them to the side you know i'm down to go anywhere but told you i don't wanna go there i think you feel good yeah i think you're so sweet I'm like a rug. cow talking, I ride it, ride it. And the yeah, baby. Put your hand in my pocket. I ain't got time to be lying out of no doorway. Try to d-wash, try drive me, I might blow the way. Can you please tell me I'm in control today? Figure for the day. I see like the outfield tower, baby. Yeah, why you want Damn, it's like come. in your face Love Always goes off in the worst way coming We'll I'm right